Het zwaargewonde meisje verliet vandaag het ziekenhuis en is naar een geheime plaats in Groot-Brittannië gebracht. Zij en haar vierjarige zusje zijn de enige overlevenden van de moordpartij. Tot nu toe was er niets bekend over de dader. Justitie in België heeft bevestigd dat kindermoordenaar Mark Dutroux een enkelband heeft aangevraagd. Hij wil onder elektronisch toezicht vrijkomen. Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zijn ex-vrouw Michelle Martin kwam eind vorige maand vervroegd vrij. Zij kreeg in 2004 30 jaar gevangenisstraf en heeft daar ruim de helft van uitgezeten. Martin woont nu in een klooster in de Ardennen. Tegen haar vrijlating is in België hevig geprotesteerd. De advocaat van Dutrouw reageert met verbazing op het verzoek van zijn cliënt om vervroegd te worden vrijgelaten. Hij heeft er nooit met hem over gesproken, zegt hij. Het weer vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, wel droog en in de middag opklaringen en zonnige perioden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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond. Vanavond aandacht voor de Davis Cup Timo de Bakker die nam het op tegen de nummer 1 van de wereld, Roger Federer. Hij won niet, maar kreeg na afloop nog wel wat bemoedigende woorden van Federer. Maar wat zei de Zwitser? Ik stond het allemaal niet. Meneer Van Nijm vragen. Nou goed, straks bespreken we het met uh, Mark Brassen... die uh, twee enkelspelen van vandaag heeft gezien. Geen uh, vrijdagavond voetbalwedstrijd... maar we kijken wel vooruit naar het voetbalweekeinde in de Eredivisie. Al ging het bij Ajax ook nog even over Kenneth Vermeer... die niet geselecteerd is voor Oranje en Jeroen Zoet wel. Ik denk dat uh, Vermeer uh, heel veel kwaliteit heeft... en dus uh, niet heel veel onder doet van... Uh... De keepers die zijn, maar op dit moment uh, 1, 2 en 3 zijn. Straks horen we nog meer van Frank de Boer en ook van Kenneth Vermeer. PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht, de club waar Dries Mertens en Kevin Strootman weg werden gehaald. Weet u nog, Strootman speelde maar een half jaar bij Utrecht, maar dat betekende wel zijn doorbraak. Ja, zo kan je het achteraf wel omschrijven, denk ik. Kijk, tuurlijk was niet alles top, maar daarmee heb je wel je transfer verdiend naar, uh, naar PSV, die dan uh, veel geld voor je hebben betaald. Strootman en Mettens aan het woord straks. Dat en nog veel meer, tot 11 uur. Eerste de Andy Houtenkamp bij het EK Honkbal. Nederland tegen Spanje. Het is spannend. We zitten in de, tweede helf, of de eerste helft van de inning. Nederland leidt met 2-0. Maar Spanje aan slag met 1 en 2 bezet. Een man uit. En een goede slagman aan slag. Dat is uh, Jesus Colindano, de derde honkman. Ook verdedigend. Fantastische honkballer. Echt een hele goede. Uh, 2-0 slechts. We hebben al die hele hoge uitslagen gezien. Gisteren nog 17-1 tegen Zweden. Dat had weinig met honkbal te maken. Nederland veel te sterk. Maar dit is een echte tegenstander. De winnaar komt in de finale van het EK. Slagbal gegooid door Luke van Mil. Twee meter vijftien lang. De speler van de Cleveland Indians organisatie speelt niet in de Major League... maar net daaronder. Kan heel hard gooien, maar krijgt ze ook heel hard terug. Want de eerste twee slagmensen in deze negende inning... konden allebei een hongslag slaan en die staan op de honk. 1 en 2 bezet. Een goede tik zou betekenen dat Spanje langzij komt. Deze bal, gegooid door Van Meel, is te hoog... Spannend dus. Nederland nam in de eerste inning al een 2-0 voorsprong. Eh, goede honkslagen van eh, Sams en Connor. Maar daarna stokte het op het eh, goede werpen van de Spaanse werper. Hernandez, de eerste. En eh, daarna dus helemaal geen punten meer voor Nederland. Eh, Rob Koordemans, de werper van Nederland, die begon. Fantastisch gegooid. Maar twee honkslagen tegen. Eh, daarna vervangen. En nu staat Luke van Meel op de heuvel. En die heeft een probleem. Want eh, twee honken bezet. Twee wijd, twee slag. De slagman... Eh, Golindano Even boos op de scheidsrechter omdat hij een slagbal aan de broek kreeg. Eh, wat nogal op een wijdbal leek. Belangrijk moment voor Nederland. Want als Nederland verliest, dan liggen ze eruit. Dan gaat eh, Spanje zo goed als zeker naar de finale. Morgen nog Nederland-Italië in deze finale pool. En dan zondagmiddag om 1 uur de finale hier in Rotterdam. Waarbij ik moet zeggen dat het eh, werkelijk eh, nou, belabberd is... de, de publieke opkomst eh, hier in Rotterdam. En ik weet zeker dat in andere steden er meer zou worden gekozen... Komen door de Nederlandse fans. bal wordt geslagen naar tweede man Urbaan. Dus die gooit hem naar het eerste honk. En dat betekent dat er twee man uit zijn. Maar wel de honklopers naar het tweede en derde honk. En zo met twee man uit in de eerste helft van de negende inning. Kan het met één klap of gelijk zijn, of het kan afgelopen zijn. En Nederland naar de finale. Ik hoor wel in mijn oor wanneer ik uh, moet uh, afronden. Maar nou, dit is een, en nu een... misschien ja. even gelegen om te vertellen hoe het met uh, Italië is, uh, is gegaan. Want die ja. uh, hebben die zich al geplaatst? Die hebben zich geplaatst, want die hebben vanavond in Haarlem... Uh, waar wat meer publiek uh, komt, uh, hebben zich uh, geplaatst voor de finale. 3-0 overwinning op Tsjechië, als ik het uh, wel heb. De verrassende Tsjechen die uh, Nederland eerder deze week wisten te verslaan. Uh, dat was heel verrassend. Maar nu Spanje uh, en Nederland in de problemen. Want vanmiddels... Een de eerste pitch op de volgende slagman. En dat is Riera, de eerste honkman. Ook een goede slagman. Alleen vandaag even niet. Hij heeft twee keer drie slag. Maar niet op loek van Mil. Van Mil gooit die ballen met een kilometer of 140 per uur. Maar nogal recht. En als je die bal dan raakt, ja, dan gaat hij ook hard terug. De volgende pitch van, van Mil is een slagbal. Het tweede en derde honk bezet. Twee man uit. Eerste helft 9 de inning. Nederland leidt met 2-0. Eén slag, één wijd voor de, we, voor de slagman Riera. Daar komt Van Mil met zijn uh, lange armen en benen. Uh, gooit de bal dan naar, het, uh, naar de catcher. Maar die bal wordt geraakt, maar fout. En dus twee slag, één wijd. Eén bal is Nederland verwijderd van de finale in Europa. En het publiek voelt dat. Gaat erachter staan bij Nederland. Want Nederland wil zo graag de verloren gegaande titel van twee jaar geleden. Verloren aan Italië. Willen ze terughalen en dan moet dus Spanje worden verslagen. Nogmaals, tweede en derde hoog bezet. Twee man uit. Daar komt de pitch van Van Meel. Hard door het midden en geraakt en foutbal. En zo gaan we nog heel even door. Eh, het publiek eh, hoorde je met een zucht van... Eh, ah, jammer dat hij hem nog net raakte. Want die slagman, een linkshandige slagman... raakte de bal nog net. Maar omdat hij op twee slag staat... Eh, mag hij gewoon door in het slagperk Van Meel. Met het handgeklap van het publiek. Zoals het in Amerika ook gaat. Staat eh, Van Meel weer. Krijgt het eh, tekentje van zijn achtervanger. De Cuba. En dan moet die slagman die moet de bal zien te raken. Liever niet voor Nederland. Daar komt de wide up zoals het zo mooi heet, van de werper. Daar komt de pitch. En daar is die bal niet geraakt. Drieslag voor de Spanjaard. Riera betekent het einde van de wedstrijd. Nederland naar de finale zondag. Morgen nog een wedstrijd tegen Italië om de katse staart. Maar zondag, dan gaat het erom tegen Italië... in de finale van het Europees kampioenschap... door deze overwinning van 2-0 tegen Spanje. Dus morgen Nederlands-Italië en overmorgen Nederlands-Italië. Ja. Maar ja. die van overmorgen is de echte. Ja, oké. Okay. Goed, dankjewel En die houdt Ja, iedereen verheugde zich erop. Rotje Federer, dit keer niet in Rotterdam, maar in Amsterdam. Het Davis Cup-duel van Nederland met uh, Zwitserland. Het zou de missie bepaald niet eenvoudig maken, uh, natuurlijk. Maar dat bleek ook. Nederland staat op 2-0 uh, inmiddels. 2-0 achter. Mark Brasser, goedenavond. Je hebt het allemaal Goeden bekeken. Goedenavond, Robert. Ja, wat is als bekeken, je nou ja. de dag nog even voorbij laat komen? Wat is je dan bijgebleven? Wat me bijgebleven is dat Robin Haase zeker wel kans had... in zijn partij tegen Stanislas Wawrinka... om eh, ja, misschien wel vijf sets te spelen. Misschien eh, de partij wel te winnen. Eh, dat moest ook. Nederland wist van tevoren... ja, als we een, een kans willen hebben tegen deze Zwitsers... als we de, de, willen, ervoor willen zorgen dat het zondag nog ergens om gaat... dan moet Robin Haase die tweede single winnen. Kijk, dat Timo de Bakker zou verliezen van Roger Federer... dat stond op voorhand wel vast. Haase-Wawrinka was een ander verhaal. Alhoewel Haase in de voorgaande vijf ontmoetingen... nooit van Wawrinka gewonnen had... Maar ja, de laatste keer, ze 5 vijf derde set verloren. Dus er, er waren wel wat punten waar hij zich aan, aan, aan vast kon houden, eh, Robin Hazen. heeft ze kansen gehad. Het werd 1-1 set. Vervolgens, ja, die derde set kwam er toen daarin. Heel veel breekkansen. Zeven achter elkaar eh, in twee verschillende games. Dat wel voor, voor Hazen. Ja, en daar liet hij het toch eigenlijk liggen. En toen verloor hij uiteindelijk in, in vier sets. Dus ja, de kansen waren er wel voor, voor, voor Robin Hazen. Hij heeft ze niet gegrepen. En daardoor staan we, we zeg ik dan maar, met 2 Achter en wordt dit een ja, uh, ja uh, onmogelijk verhaal? Ja, apart. Ik vraag wat is je bijgebleven, en je hebt het helemaal niet over verdere. Nou, heel nee, nee, maar ja, goed, euh... ja, natuurlijk. Ja, de, ja, ja, ja. Dat, dat is inderdaad zo. Maar goed, die hebben we natuurlijk in februari gezien. Ja. Uh, hebben we hem in Ahoy gezien. En volgend jaar zien we hem weer in Ahoy. En als je oh. nog wel eens. Uh, en die, gelukkig ben ik voor de NOS nog wel eens op toernooien in het buitenland. En dan zie je Federer ook wel spelen. Ja, je merkte wel dat uh, de big man uh, in, in Amsterdam was. Het, het was uitverkocht. 6000 man in het stadion. Mooi. Uh, het, dat vind ik wel mooi. Ik heb, moet je heel eerlijk zeggen, niet zo heel veel met Dave. Ja, ik heb wel wat met Davis Cup. Maar die, die supporters en die, weet je, dat, dat eromheen. Ik, ik vind dat dat niet helemaal bij tennis hoort. Maar eh, vandaag chapeau. Heel groot spandoek in het Nederlandse publiek. Eh, supporters, we welcome the living legend. Met een hele grote foto van Federer erop. Dus ja. dat was wel mooi. Dat heb ik nog nooit gezien voor een andere buitenlandse speler. Dat ze dat gedaan hebben. En eh, ja, de, je, je voelde inderdaad voorafgaand aan de wedstrijd. Eh, maar dat had, had ik ook in, in februari. in nou hoor al, hij is er. Dat gevoel was er toch een beetje. Hij is er. En als je dan de posters ziet en de, de vlaggen buiten het stadion ja dan natuurlijk staat daar een foto op van Robin Hazen... maar daar staat ook een hele grote foto op van, van Roger Federer inderdaad. Ja. goed. Uh, laten we even naar Federer luisteren. Die heeft het ook over de moeilijke omstandigheden. Ja, yeah, I mean obviously difficult conditions with wind, strong winds, actually gusty winds make it really difficult for rhythm. And then on top of that on a clay court where you always going to have bad bounces and then the lines get wet and they slide, you know. So there's many. Uh, things that make it difficult plus you have the opponent without talking about that and the fans so there's <laughs> many things that go into a match like this um, I thought the buck had some good moments you know I thought uh, the second set uh, I, I was able to run away he had a, a slight opportunity at the end of the th second and beginning of the third I think this is when he was at his very best and he couldn't quite you know turn it around and get an advantage for him so um, I'm happy you know I played a good match overall and uh, I'm happy I got the first point for Switzerland today Did you enjoy the crowd? It was something you said yesterday, the Dutch fans making lots of noise. Was it okay? Yeah, very fair, very nice. Um, look, wonderful atmosphere. They have uh, very good spirit, you know, happy. Even in the rain delay. I, I saw them bouncing around in the stands. I mean, that's rare, you know, that you see uh, such great fans, uh, you know, around the world. And so, also maybe probably one of the reasons why I chose to come and play here. Ja, Roger Federer tegen Martin Friesema. Hij zegt dus dat mede dat uh, uh, vrolijke springen in de regen van het uh, publiek, zelfs in de regen... dat dat toch ook wel een reden voor hem is om hier te komen... omdat hij het gewoon heel gezellig vindt. De regen Betje. had wel een nadeel, zei hij. Uh, die ondergrond wordt toch wat moeilijk, de gravel ondergrond en de lijnen worden glad. Hij was ook bijzonder vriendelijk over de bakker. Had zo'n sterke momenten, maar kon de tij niet uh, keren. Uh, zo zei hij. Dat is een beetje gentleman, uh, Robert. Ja, ja, ja. Nee, maar. Zo ja, uh, ja, so, so ja. is hij toch ook? Uh, ja, ja, hij is zo, gewoon zo, zo is zelf hij ook, al, inderdaad. Always een ja. gentleman, je zei het mooi. Laten ja. we gelijk ook even luisteren naar de analyse van de bakker. Ja, bij het begin moeilijk tegen zo'n uh, zo groot iemand. Maar uh, ik denk dat ik uh, na anderhalf zet ze goed heb opgepakt. Duurde het een tijdje voordat je ook eigenlijk geacclimatiseerd was met Federer als tegenstander?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 Even over jezelf. Uh, je komt terug uit een dal, dat kunnen we toch echt stellen. Uh, je staat nu rondom de 150ste plaats op de wereldranglijst. Deze wedstrijd moet je toch vertrouwen geven? Ja, wel niet. Ik, uh, laat het zo zeggen, ik, de afgelopen weken weet, weet ik ook wel dat het gewoon beter gaat. Ik win vorige week een challenge en die win je ook niet In En Al van der Rijn. Ja. ja, die win je ook niet uh, anders als je niet goed bezig bent. Dus... Ja, ik heb wel het gevoel dat het beter gaat en dat had ik. en Misschien heb ik dat nu ook bewezen dat, dat mijn slagen goed genoeg zijn als ik, als ik hem onder druk kan zetten. Alleen, dat kon je bij vlagen? Ja, bij vlagen wel alleen. Het moet gewoon constanter en je merkt gewoon dat, uh, dat hij het altijd doet. En bij mij voelt het nog een beetje zeker. Was het op zich uniek voor jou om hier te staan tegen hem? Zeker. Jongensdroom? Ja, ja zeker. Maar toch sta je hier van, ik had toch een setje moeten pakken. Nee, nou, ik... Kunnen pakken. Of niet, ik denk het wel. Uh, begin, begin derde had ik mijn breekantjes op zich deed, ik wel het, het, het goede op zich. Uh, alleen ik word gebroken met een bal ja, met een pin die ik ga niet mag verliezen. En ja, daar ben ik wel een beetje ziek van. Ja. Wat zei hij nog wat na afloop tegen jou? Ik stond het allemaal niet. Moet je even van hem vragen? <lacht> Ja, dat zware Zwitserse accent, het is ook heel erg moeilijk om uh, te volgen. Ja. Oh, nou, niet. ik denk dat hij gewoon Engels heeft gesproken, hoor. Maar... Ja, maar dan met dat Zwitserse accent, dus ik begrijp die moeilijk. Ja, ja, maar ja. Hij, hij klinkt een beetje zagrijner, maar volgens mij heeft hij altijd wel een beetje zo'n teneur over zijn interviews, ook als hij gewonnen heeft. Maar je hoorde wel dat hij de P erover heeft, hè? Ja, nou ja dat, is, dat is inderdaad een goed teken. Hij heeft wel inderdaad zegt, hij, ja, ik, heb, ik heb mijn kansjes gehad en niet gegrepen. Inderdaad, niet zo heel veel kansen. Is de set redelijk kansloos, 6-3. Tweede set, inderdaad vanaf halverwege de tweede set. Hij kwam 3-0 achter in die tweede set. Ja, en toen leek het wel of er iets van hem afviel. Zo van, nou, ik kan vrijuit gaan spelen. De druk was er een beetje af. En toen was het inderdaad best aardig. 6-4 in die tweede set. Hij verloor uiteindelijk door één break ook de derde set met 6-4. Niet weggeslagen door Federer. Hij zei zelf al de omstandigheden waren moeilijk en het was ook zo ontzettend veel wind Federer had daar ook moeite mee alleen Federer is natuurlijk wel zo begaafd en hij heeft zo'n surplus aan kwaliteiten dat ja, bij een bad bounce of, of, of bij een bal die door de wind gegrepen wordt en toch even ergens anders neerkomt dan waar jij hem verwacht ja, ja daar heeft Federer natuurlijk eh, omdat hij zoveel kwaliteit heeft kan hij daar makkelijker op anticiperen dan de bakker die toch altijd met die dubbelhandige bekken zit en die backhand van hem niet echt een natuurlijke slag is. Wij hadden wel wij zijn dan even de journalisten hadden wel zoiets van ja, Heeft Federer hier volle bak gespeeld? Heeft hij echt uh, hè, 100% gespeeld? Of als de bakker misschien inderdaad door had gedrukt en beter was gaan spelen. Dan had Federer daar waarschijnlijk wel weer zijn antwoord op klaar gehad. En ja, dit, dit was een wedstrijd die Timo niet, nooit had kunnen winnen. Zeker niet in deze fase zeg maar, van zijn carrière. Waarin hij nou, inderdaad aan een opmars bezig is. Hij heeft 400 gestaan. Hij staat dan weer rond 150 challenges. gewonnen, futures. gewonnen, kleine toernooi. Hij moet nu zometeen een stap weer gaan maken naar ATP toernooien. En laten we hopen weer naar Grand Slam toernooien. Ja. Maar goed, zover is het nog lang niet. Hij zit gewoon in een, in een opbouwfase, zeg maar, weer in zijn carrière. Ja, en dan tegen de nummer 1 van de wereld... was een redelijk kansloos verhaal. Ja, nou, over Robin Haarzen, die partij, die in 4 sets tegen Stanislas Wawrinka, daar hebben we het al over gehad. We hebben Haas alleen zelf nog niet eh, daarover gehoord. Martin Vriesema, die sprak hem direct na het duel... en toen was hij nog behoorlijk teleurgesteld. Ja, ik baal ontzettend. Ik denk dat ik de kans had. Ik begon niet goed. Hij begon erg sterk... Ja, uh, set en 2-0 achter en op dat moment, uh, op dat moment kom ik, knok ik me in de wedstrijd. En ik vind me op dat moment ook echt uh, de betere speler. Uh, uh, in de derde set ook, begin derde set heb ik de kansen. En, uh, en hij, uh, hij was er even niet bij. En, uh, ja, en dan gaat het om twee, drie puntjes. En dan uh, maakt hij net niet en dan opeens uh, gaat hij toch wel wat beter spelen. Af en toe wat wint natuurlijk, uh, is al de hele dag. Uh, Waardoor het natuurlijk lastig te spelen is, want hij varieert heel erg uh, per, per punt eigenlijk bijna, of in ieder geval per game. Dus je, je moet je continu aanpassen. En, uh, en toen waren, kwam net even een periode waar, ik, uh, ja, waar het dan, uh, wij spreken net even wat tegen zit. En da, dat had ik daarvoor net even, dat hij het bij hem het tegen zat. En, ja, en dat, dat heb je met dit soort weer. Dus je hebt ook een wedstrijd met veel fouten, maar soms ook ja, gewoon mooi tennis. Uh, en, ja, en dat was het vandaag, denk ik ook. Het feit is dat het nu 2-0 staat. We wisten van tevoren dat het wordt een heel moeilijk verhaal wordt. En, en dan die 2-0 op de vrijdag, dat is iets wat je niet wilt. Ik bedoel, ja, het, het wordt heel lastig, hè? Ja, ja dat wordt uh, absoluut lastig. Het, uh, inderdaad, dat wisten we van tevoren dat het heel moeilijk zou worden. En uh, dit is een wedstrijd die je ja, eigenlijk toch wel moet winnen. Uh, wil je een kans maken? En, uh, en nu uh, wordt het alleen maar moeilijker. Uh, om überhaupt nog uh, natuurlijk... Uh, ja, een kans over de, uh, op de overwinningen. Ja. Ga je morgen gewoon dubbelen met, uh, met Royer? Nou, ik voel me in ieder geval nu goed. We zouden het natuurlijk moeten bespreken hoe het allemaal uh, gegaan is. En ik voel me gewoon prima. En, uh, dus ik, ik, ik ben in ieder geval beschikbaar. Ja, Robin Haarzen uh, is er dus klaar voor met, uh, met Royer wellicht. Zien we verder morgen dan weer uh, in het dubbelspel op de baan? Ik, ik denk het wel. Ja, Federer heeft één doel en dat wil hij zo, volgens mij zo snel mogelijk bereiken. En Dat is het, het, het handhaven van de positie van Zwitserland in de wereldgroep. Ja, als hij morgen dubbel wint met, met Wawrinka, hè, Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Die jongens kunnen goed dubbelen. Dan is hij klaar. Dan zal hij op zondag niet meer in actie gaan komen. Dan is hij daar in ieder geval vanaf. Dus ik denk, en, en dat liet uh, Luthi, de, de, de Davis Cup captain van Zwitserland, liet dat ook doorschemeren. Hij zei van ja, nou, in principe, maar goed, voor wat het waard is, uh, stel ik morgen gewoon Federer en Wawrinka op. Ja, en dan is Zwitserland hier na twee dagen klaar... ...en kunnen ze de reserve jongens op zondag misschien... Hè, ...die de hele week meegetraind hebben... ...en, en als sparringpartner hebben gefungeerd in de training en zo... ...die kunnen ze dan waarschijnlijk op zondag... ...de laatste twee wedstrijden laten spelen. Dus ja. nee, ik denk dat Federer morgen gewoon, gewoon aan de bak gaat. Goed, hoe laat begint het morgen? Twee uur morgen. Oké, okay. goed. Hoor het hier op Radio 1. Dankjewel, Mark Brassen. Zometeen gaan we bellen met uh, de bondscoach van de volleyballers. Want uh, Nederland heeft van België verloren. Is dat een schande? Nou, dat gaan we zo meteen vragen. Ze dus lieten wel zeven uh, matchpoints liggen. En het is al de tweede keer in korte tijd dat we verliezen van de Belgen. Eerst Rick Ashley And never gonna give you up. We zijn er vijf voor half elf op Radio 1. Rick Ashley, dus. En never gonna give you up. De Nederlandse volleyballers, daar gaan we het over hebben. Die zijn uh, slecht begonnen aan het tweede kwalificatieweekende voor het EK. Wat gehouden wordt in uh, 2013. Oranje verloor net als vorige week met 3-2 van België. En daarmee gaat België uh, aan kop. Blijven ze aan kop. Steviger zelfs. In pool B hebben de bondscoach aan de lijn. Edwin binnen. Dag Edwin, goedenavond. Ja, goedenavond. He. Uh, voor zover die goed is. Uh, want ja, het, het, 2-0 voorkomen vorige week en dan 3-2 verliezen kan gebeuren. Maar dan yeah. vanavond 2-0 voorkomen, 7 matchpoints en 3-2 uh, verliezen. Dan word je toch als bondscoach gek als je langs de kant staat. Yeah. Ja, uh, uiteindelijk is de avond toch een goede avond. Dat, uh, dat sowieso. Maar uh, ja, natuurlijk moet je daar... Uh... Een beetje raadloos van, in die zin dat je dat je, je afvraagt uh, ja, of daar een uh, patroon uh, zichtbaar is of wat de reden van is. Waarom kunnen we het niet afmaken? Uh, daar breek je, je je hoofd over natuurlijk en uh, ze hoort het ook. Weet je het al? Pardon? Weet je het al? <laughs> we zijn er mee bezig. We zitten nu midden in de analyse nog uh, met, uh, uh, met wat videomateriaal en dergelijke. naar ja, de scouts. Maar uh, ja, het, het is natuurlijk geen lekker gevoel dat je... Uh, ...dat je wedstrijden uh, uiteindelijk niet kan binden, op scherps van, van, van de snede. Maar dat is uh, eigenlijk wat we de laatste weken wel gedaan hebben juist. Dus het, uh, ja. een grote ramp is dat ook weer niet, maar we hadden het graag anders gezien natuurlijk. Ja, we hebben er wat een magere verbinding, maar je zit heel ver weg, hè? Waar zit je? Um, ja, een beetje in Noord-Europa, uh, in, Noord in uh, Tallinn-Westland, ja. ja. ja. ja. Vraag, waarom wordt dat daar gehouden eigenlijk? Nou, De Esten uh, uh, doen ook mee. Dat is een van de vier teams die, uh, die meedoen. Ja. Vorige week waren we België. Uh, België is, zoals bekend, ook een van de deelnemers. En Israël is uh, het vierde team. Ja. Nou ja, goed. Um, de vraag is nu: is, is, is nu alles verloren? Want België gaat nu ruim aan kop. Of is er nog hoop? Nou, er is zeker nog hoop. Um, dus het is zo dat de Belgen inderdaad uh, voorop lopen. En die hebben het nu ook in eigen hand. Dat betekent dat dat verder nu beïnvloeden. Uh, of wij uh, de dus eerste worden of niet, uh, dat was wel het doel. Dat hebben we nu even niet, uh, niet bereikt. De tweede plaats geeft recht op een, uh, op, op een volgende ronde volgend jaar in, uh, in mei. Dan zullen we een uitdruk- en uit gaan spelen tegen een nummer twee van een andere pool. Dus er is nog wel een, uh, een kans. We gaan dus nu weer uh, ons, uh, opmaken voor, uh, voor die tweede plaats inmiddels. En, ja, mochten die Belgen toch... Uh, van plan zijn het anders te doen, met, dus met andere woorden geen punten te pakken, dan, dan hebben we zelfs nog een theoretische kans op een eerste plek. Ja. Uh, morgen Israël en dan zondag tegen Estland. Kijk eens vooruit. Ja. Uh, wat verwacht je ervan? Nou, uh, Israël is de zwakste uh, van, uh, van de vier. Daar uh, moeten wij uh, ja, wel de volle winst gaan pakken. Dat betekent drie punten uit 3-0 of 3-1. Dat is absoluut het doel. En dan zal de laatste wedstrijd tegen Estland hier in, in Estland ook, uh, ook bepalend zijn. En dat uh, wordt nog een hele kluis. Maar ja, hmm. nogmaals, we bereiden ons erop voor dat we twee wedstrijden winnen kunnen afsluiten. dan hebben we toch uh, maximaal haalbaar gedaan. Ja. ja. Nog heel even kort tot slot over België. Uh, hmm. Is België nou zo'n volleyballand? Ja, België is al een volleyballand. België is uh, een, een land met een hele sterke competitie. Uh, meerdere spelers. Uh, Nederlandse spelers spelen ook in het land. Maar het is ook een hele goede generatie spelers. Dus het is zeker een, een, een stevige tegenstander. En we zien nu de laatste weken dat ze ongeveer op ons niveau staan. Ja, ze hebben er twee keer van ons kunnen winnen. Maar hm. ik denk als we de teamwedstrijden spelen, dat we er waarschijnlijk beide vijf winnen. Um, dus dat zijn ongeveer de krachtsverhoudingen. Ze uh, ja, staan wel met, uh, met 2-0 voor nu, hè? Ja, daarom. Dus uh, dan wachten we op die andere achterwedstrijden. Nee. Ja. <laughs> nee, maar goed, dat is, dat is helemaal waar. Hè. Dat is helemaal waar. Dus uh, je haalt het net niet, en, uh, dat is niet. Maar ik denk wel dat we dat we ons op dezelfde hoogte uh, begeven. Ja. Ja. Oké, okay, Edwin, succes morgen en overmorgen tegen Israël en IJsland. Uh, en okay. uh, Edwin Benner was dat, de bondscoach van de Oranje volleyballers. Kleine stap naar de bondscoach van uh, Jonge Oranje. Kort aan lijn, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, Bosco Jong Oranje moet een play-off spelen voor uh, deelname aan het EK, dacht ik, volgend jaar, in juni. Ja, dat klopt in Israël. Uh, in, in Israël tegen uh, Slowakije. Ja. Nou, zeg maar, wat zijn de sterke punten van Slowakije? Nou, dat is een hele mooie vraag. Kan ik kan ook beter jou vragen. Ik weet het nog niet. Want ik ken het hele land, uh, ik ken het land zo, maar ik ken de ploeg de ken ik helemaal niet. Ik krijg ik maandag kerk dvd's van die, van die vlog, dus dan gaan we dat eens rustig bekijken. Maar ik weet ja. echt helemaal niks. Het enige wat ik weet, het enige wat ik weet is dat, uh, dat Frankrijk uh, verloren heeft van ons. Hè. Die zijn voorwinna geworden met 2-1, de laatste wedstrijd. Dus het geeft toch wel aan dat ze redelijk sterk zijn. Ja, maar goed, misschien heeft Frankrijk als de poolwinnaar zijn geworden... ...gewoon een B-land gespeeld. Kan ja, ook dat naar? zou kunnen. Maar in ieder geval, uh, ik krijg maandag die DVD's en dan gaan we eens rustig kijken. Dan kan ik wat meer zeggen over de sterkte. Maar ja, ja. ja als je bij die laatste 14 zit, dan zou je toch wel uh, iets kunnen. Ja, waren er ook andere landen bij waarvan je zegt, nou, die hebben we dan toch maar mooi niet? Ja, uh, ja dat zijn heel goed. Er uh, zijn heel veel... Ja, natuurlijk, Rusland. Uh, we gelukkig zaten we in pot 1, dus dat was... Uh, de ont, ontliepen we gelijk al uh, Italië, Spanje, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Dat was natuurlijk niet onbelangrijk. En ja, we hadden nu ook Rusland, Zweden, uh, Servië kunnen loten. En dat zijn ook geen makkelijke landen natuurlijk. Ah, ja. um, heb je al enigszins een idee met wat voor selectie je gaat spelen? Het is pas in oktober, uh, geloof ik. Hè, nou, die, die, dat gaat heel snel, drie oh, is... weken. Oh, oh, ja, drie weken, 11 oktober. Ja, dat gaat, het gaat inderdaad snel. Ja, maar... Heel snel, maar ik heb geen flauw idee. Want uh, ja, ik weet ook niet wat er met het Nederlands gebeurt natuurlijk. Er zijn zoveel spelers al overgeheveld naar het Nederlands Dus ik moet er gewoon afwachten wat, uh, wat er beschikbaar is. Ja, maar dan, uh, dan vraagt Van Gaal toch gewoon of Van der Vaart een mee wil doen? en Of uh, nee. Afvalijn ik keer me ja, mee ja, wil doen? Ja, maar dat, dat zo makkelijk zou zijn. Hij is aan het proces begonnen. En uh, ik vind dat dat heel goed is. En uh, ja, hoe dat dan voor mij af gaat lopen, moet ik afwachten. Daar kan ik je... echt niks over zeggen. Heb je dat nog niet gevraagd? Nou, uh, ik, ik heb hem een sms gestuurd vandaag uh, van de loting. En we gaan uh, maandag... Uh, ik denk, nou, ik zal hem in het weekend wel spreken, En dan uh, maandag spreken we elkaar ook, want we hebben overlegd. Mm. En uh, ja, dan, dan, dan, dan gaan we dat wel bespreken, maar ik, ik kan er nu nog helemaal niks over zeggen. Joris. Nee, maar het, ik kan me wel voorstellen dat het een wens van je is, want we hebben het over ja. Willems, Martens Indy, Klaasie, Van Rijn. Ja, maar daar ligt het probleem niet zo. Achterin heb ik geen problemen. Narsing, de Jong? Ik heb een hele de goede verdediging, vind ik zelf. Uh, met uh, Bruma, uh, Nuiting, Blind en met, uh, en met Leerdam. Dat is gewoon een uitstekende verdediging. Ja, ik ben natuurlijk wat kwetsbaar op het middenveld. Omdat we de vorige keer met van Ginkel, bah, ja, en bijna hebben gespeeld, dat zijn geweldige voetballers. Alleen wel naar voren toe. En die, ja, je moet ook soms ook wel even verdedigen. En daar ligt een beetje onze statissaire uh, zwakte, maar daar zijn we kwetsbaar. Ja, maar... Dus daar moet, daar moet, daar moet, daar moet iets, uh, iets veranderen. Ja, maar als, ja, als je moet... nou als je nou zou mogen kiezen, wie zou je dan op het. Als je gewoon de vrije hand hebt, wie zou je dan op het middenveld graag erbij ja... Willen? ja de, de, ik had het natuurlijk een middenveld uh, door de, de laatste wedstrijd met uh, Klaasie, Fair en Van Ginkel. Nou. Ja, Klaasie, Fair maar Her. Uh, zo kan je natuurlijk nog wel. Klaasie, Fair uh, Van Ginkel. Of Klaasie, maar Van Ginkel. Dat zijn natuurlijk middenveld. Uh, bijna al dan ook, maar dan moet je er weer een controleur bij hebben. Uh, zo, zo kan je wel een beetje schuiven. Ja. Maar je moet wel iemand hebben die dus echt van achteruit goed kan spelen. Ja. Maar goed, als de van de vaart en dergelijke weer terug zijn bij het Groot-Oranje. Dan... Ja, want de, de, de, de tijd is zo kort, hè? Ik bedoel Hoe lang hebben ze? Ze kunnen twee, of twee drie wedstrijden spelen overuit. En dan uh, de, de slash, dat je Die wordt al gemaakt. De verlopende selectie en dan over we twee, uh, uh. twee weken de definitieve selectie. Dus er is heel veel. Ja. ja, dus er wordt, er wordt maandag gelegd. Nee, uh, Ma laat ik het vooropstellen. Ik maak me daar absoluut zorgen over. Hè, want ik vind gewoon dat uh, Deels Elfo de Nederlands Elftal altijd sporring heeft voor alles. Dat heb ik altijd gezegd. En dat zeg ik weer. Uh, dus. Uh, Want dat vat uh, ik rustig af en op het moment dat, wij, dat ik weet... Wie er wel en wie niet bij komen, nou, dan passen we daar aan En dan uh, moet er gewoon een ander goede alter komen. Ja. Maar goed, je zegt net zelf terecht. Louis van Gaal is met een nieuwe uh, lichting bezig, is met een project bezig. En dan zou het ja. voor diezelfde lichting en voor datzelfde project goed zijn... als er in jonge Oranje heel veel jongens rondlopen die veel ervaring opdoen... dat ze dan weer mooi kunnen doen op het EK bijvoorbeeld. Ja, volgend jaar. Ja, ik ben er wel wat uit. En dat heeft Louis al aangegeven dat, dat hij meedenkt erover. Ja. En uh, we hebben daar veel contact over. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, heb je daar geen klaar over? Ik, uh, ik denk dat het wel goed komt als ik jou zo hoor. Ik heb het alle vertrouwen, natuurlijk ja. heb ik het alle vertrouwen. Ja. Anders spel ik niet zo. Goed, maandag. Maar ik heb uh, nog geen concrete zaken uh, beschoken met hem, wat dat betreft. Dus dat, uh, dat komt nog wel. Dat en dan ga je doen. Ja. Dan hoor ik wel hoe het gaat lopen. Ja, maandag uh, gaan jullie dat uh, dus doen. Oké. Okay. Ja. Goed, dankjewel. Prettig weekend. Nou, hetzelfde. Het Dag. Ja. Fijne avond. Doei. Take me to Rihanna never played the base. Het Nederlands honkbalteam won dus met 2-0 van Spanje... en door die overwinning staat Oranje Zondag in de finale... tegen titelverdediger Italië. Na monsterscores tegen België, Frankrijk en Zweden... was het vanavond toch een lastig duel. Bondscoach Brian Farley. Zijn dit eigenlijk de wedstrijden die je altijd op het EK wil zien? Spanning, tot de, tot de laatste slag? Ja, ik denk de fans ook. Ik bedoel, je wil gewoon tegen goede tegenstanders spelen. Nou, daar hebben we vandaag, dat wisten we ook van tevoren. Dat dus ze een goede pitching -team, pitching had... En dat zag je, die jongen gooit een goede wedstrijd, een goede pot, uh, verschillende speeds, snelheid, bedoel ik. En dat decordement is precies hetzelfde. Dus gewoon uh, twee, uh, twee goede werpers op de hoofd. We scoorden twee punten in de eerste inning en dat uh, was het. Tevreden over de rest van het team wat je gezien hebt? Ja, maar ja, goed. Ik bedoel, ik, ik denk dat we beter aanpassingen kunnen maken op, op de slagbuurten af en toe. Uh, ik ben uh, niet tevreden met de mogelijkheden die wij hebben gecreëerd vandaag. En, um, ja, op het moment dat je in dit soort wedstrijden bent met dit soort pitching, als je de kans hebt om een, uh, om een mogelijkheid te creëren voor scoring, dan moet je het wel doen. En daarna moet je het benutten. En dat deden we niet uh, genoeg. En vooral het de derde punt, want de derde punt in een spel zoals dit is heel belangrijk, want het neemt de stootslag weg van het spel. Nick Orbanes had een kans op een derde punt. Uh, volgens mij zei de derde Hongcoach blijven staan, maar hij koos zelf ervoor om door te lopen. Is dat dan een punt om straks mee na te bespreken met Nick Orbanes? Nee, nee, dat is een instinct waar je eigenlijk in een split seconde moet, moet je een beslissing maken wat je gaat doen. En, uh, natuurlijk had hij moeten blijven, want uh, start Staes hier de volgende sla, uh, slagman. Maar hij zag een mogelijkheid en op dat moment met 2-0, ja, moet hij het gewoon doen. Maar hij ging eerst stoppen en dan ging hij terug naar drie en dan was het te laat. Maar ja, op dat moment, als je dat beslist om te gaan, ja, dan, dan, dan realiseer je een beetje te laat dat het te laat is. Want je bent gewoon al, uh, al door, dus uh, je kan niet terug. Je haalde Statie al even aan. Uh, deze week hit by pitch. Nu een vervelende botsing bij het eerste honk. Ja. Ben je bang voor, voor blessures? Uh, bijvoorbeeld morgen in de wedstrijd tegen Italië. Naarmate de, de finale vordert? Nou, ik bedoel, ik ga even kijken hoe het is met uh, Stasi natuurlijk. En hij is een belangrijk onderdeel van het team. En hij heeft wel wat uh, problemen met zijn benen gehad in deze toernooi. En ook een voormalige toernooien. Dus uh, we moeten even kijken hoe het is met hem. En als we hem een dag rust kunnen geven dan waarschijnlijk doen we dat. Maar eerst gaan we met hem praten en zien hoe het is met hem. Morgen de wedstrijd tegen Italië. Uh, hoe ga je, je daarop voorbereiden? Ik weet het niet. We gaan, we gaan terug naar het hotel. We gaan kijken wat we willen doen. En Natuurlijk, we zitten al in de finale. Dus uh, de kans is groot dat we niet onze beste werpers gaan gebruiken morgen. Omdat, uh, omdat die wedstrijd uh, zondag is, is, is het belangrijke van de twee. Dus uh, we gaan voor die finale uh, onze beste werpers inzetten. En dan finale tegen Italië. Kun, kun je morgen de wedstrijd tegen Italië, kun je daar al iets aan opmaken? Of zullen allebei de teams zo denken, zoals u net zegt? Ja, ik kan niet denken voor Italië natuurlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze hun uh, en of tweede werper die klaar was voor de morgenwedstrijd. Als het belangrijk was, dat hij ook zou gooien natuurlijk. Die, die gaan hem ook achter die andere werpers zetten. En uh, ik denk dat de mensen kunnen verwachten dat uh, zondag in ieder geval dat een echt een pitching doel wordt. Um, en, en morgen, ja, ik weet, ik weet echt niet wat, uh, wat, wat we gaan doen. Mor morgen gaan we kijken, gaan kijken wat we hebben. De bondscoach Brian Farley was dat tegen Rutger Hekman. Dan gaan we vooruit kijken naar het uh, voetbalweekeinde. Zometeen PSV, dat uh, een lastige uitwedstrijd heeft in Utrecht. Maar eerst Ajax. Na het Interland-weekende van vorige week pak, uh, pakken de Amsterdammers de draad in de competitie weer op. met een thuisduel met RKC Waalwijk. Beide ploegen staan na vier duels op acht punten. Op de persconferentie van Ajax viel vooral de naam van Kenneth Vermeer vaak. De ervaren keeper van de Amsterdammers werd deze week niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. In tegenstelling tot zijn jonge collega Jeroen Zoet. De RKC-doelman was tegen Hongarije derde keeper... na het afhaken van de geblesseerde Tim Krul. Je hoort verslaggever Ragnar Niemeijer. Niemand in Amsterdam zegt het hardop, maar het steekt wel degelijk. De pas 21-jarige Jeroen Zoet is weliswaar doelman van Jong Oranje. het Vermeer is alweer een paar jaar eerste keus bij landskampioen Ajax... En toch gaat bondscoach Louis van Gaal deze week opnieuw geen plaats voor Vermeer. Ja, ik hoorde iemand al een keer zeggen. Volgens mij is het gewoon een hele logische keuze als je zeg maar, een jong oranje speelt. Frank de Boer zegt op de persconferentie van Ajax dat hij de keuze wel begrijpt. Uiteindelijk zien zij heel veel perspectief uh, in zoet. En vandaar dat hij dus even mocht aanruiken, denk ik. En misschien als er de eerste twee gebaseerd zouden zijn... Dat het een hele andere situatie was geweest. Dat kan zijn, maar voorlopig mocht Zoet lekker snuffelen en Vermeer dus niet. Louis van Gaal verdedigde zijn keuze deze week als volgt. Ja, ik denk uh, dat het een logische opvolging is. Want uh, Jeroen Zoet uh, speelt in Jong Oranje. Mijn collega trainer Cor Pot is daar zeer tevreden over. Hij is hier als derde keeper. Ik weet toch al dat hij normaal gesproken niet aan de bak komt. Of het moet wel heel veel uh, hindernissen opwerpen bij de keepers. Maar je weet het nooit. In Amsterdam is het Frank de Boer wel opgevallen dat zijn keeper al eerder werd gepasseerd als het om oranje gaat. Toen met, uh, met Jasper Sillers uh, uh, volgens mij Krul toen ook uh, in die tijd in, uh, in Zuid-Amerika volgens mij. Met uh, Onder van Marwijk. Dus ja, ik vind het niet zo raar. Typisch is wel dat de trainer van Ajax even later zegt dat Vermeer eigenlijk net zo goed is als Tim Krul en Maarten Stekelenburg. Ik denk dat Vermeer heel veel kwaliteit heeft en dus niet heel veel onder doet van de keepers die zeg maar op dit moment 1, 2 en 3 zijn. Dan maar eens vragen aan het leidend voorwerp zelf hoe hij tegen die situatie aankijkt. En het vermeer blijkt al net zo netjes opgevoed als zijn coach Frank de Boer. Ja, ik zou ook niet weten waar dit is, maar eerlijk gezegd ben ik niet uh, zo bezig met uh, Oranje. Tuurlijk, het is mooi als je mag uitkomen voor het Nederlands zelfdal, als je geselecteerd wordt, maar tot dusver is het bij, bij mij nog niet het geval, dus uh, daar moet je ook niet op treuren. En, uh... Om daar nou echt uh, jezelf druk over te gaan maken. En niet. Met IJs komt er een heel mooie periode. Spelen, er komt een heel druk programma aan de Champions League en de competitie en de beker. Dus dat uh, is ook gewoon genieten. Hoe vaak ben je erover bevraagd zeg maar, door de afgelopen dagen? Hoeveel mensen komen naar je toe met berichtjes of dingen? Nou, daar ben ik de tel wel kwijt, denk ik. Ja, om je heen speelt dat wel degelijk dus? Jawel, zeker weten. Zeker weten ja. Familie, vrienden, gewoon mensen op straat. Het maar... is mooi om te horen, maar... Je hebt er zelf niet zoveel aan. Laat ik je als laatste recht op de man afvragen. Zie jij jezelf in de toekomst? dat je kan echt nog jaren en jaren mee. Als een, als een potentiële nummer 1 van Nederland. Zie jij jezelf op een gegeven moment onder de lat van Oranje terechtkomen? Heb jij daar de kwaliteiten voor? Nou, ja, waarom niet? Je speelt ook bij Eigen. Dus dan zou je ook de kwaliteit voor Nederland zelf ook kunnen hebben. En daar zit toch wat Vernijn. Net als de boer, dicht ook het Vermeer zichzelf. Dus genoeg kwaliteiten toe voor een plek bij Oranje. Wordt ongetwijfeld nog wel vervolgd. Een ander terugkerend verhaal in Amsterdam is dat van Kolbijn ziecht De IJslander is geopereerd aan een schouder en is er opnieuw maandenlang niet bij. Net als vorig seizoen. Frank de Boer. Heel teleurstellend. Ik denk dat we de interviews van Kolbein hebben gelezen natuurlijk. In het begin van het jaar dat dit zijn jaren moest worden. En tot bij dat uh, ja, teleurstelling is dat uh, natuurlijk uh, gaat het niet gebeuren. En dat is heel jammer. En vooral natuurlijk voor de persoon uh, Kolbein die heel... Gretel zorgt ze om uh, te laten zien dit seizoen. Is er dan helemaal geen goed nieuws in Amsterdam? Jawel hoor. De teruggekeerde Ryan Babel is fit genoeg om tegen RKC vanaf het begin te spelen. Vermoedelijk niet als centrale aanvaller op de plek van Siegdorson, maar als vleugelspits. Ik zie tenminste mijn eerste gedachte is dat hij zijn kwaliteiten het beste tot uiting komt uh, als springslijf. De trainer van Ajax, Frank de Boer, over het duel met RKC komende week einde. En dan PSV, dat staat voor een lastige uitwedstrijd in Utrecht komende zondag. Twee PSV'ers weten heel goed hoe het eraan toe kan gaan in de Galgenwaard. Kevin Strootman en Dries Mettens. Zij maakten vorige zomer de overstap van Utrecht naar Eindhoven. Rob Fleur sprak met beiden. eerst met Strootman. Als je anderhalve week weg bent geweest van interlandsverplichting, je komt terug bij PSV, wat is het eerste waar jullie het over hebben, Kevin Strootman? Natuurlijk over de wedstrijden. Uh, vooral Manolev die, uh, die twee keer heeft gescoord. Dat uh, was wel onderwerp van gesprek. maar uh, nou ja, Heel veel spelers hebben hun wedstrijden gewonnen. Dus dat is leuk. Dan moet het weekend naar Lefse Utrecht toe. Mag ik maar zeggen, daar is het echt begonnen? Voor jou? Uh, ja, misschien wel. Dat is wel echt uh, ja, de stap die ik nodig had om naar, de, naar een topclub in Nederland te komen. En, uh, het was maar kort. Maar uh, ja... Ik ben ze wel dankbaar dat ik de kans heb gekregen weer in de eerste Een gouden half jaar? Ja, zo kan je het achteraf wel omschrijven, denk ik. Natuurlijk was niet alles top, maar daarmee heb je wel je transfer verdiend naar, uh, naar PSV, die dan uh, veel geld voor je hebben betaald. En, uh, ik had geluk dat uh, Foucault me nog kon van Sparta. Van anderen was er, was er weinig interesse. En, uh, ja, ik denk dat ik die kans met beide handen heb aangegrepen. Denk je was terug aan die periode? Toen, Eerste de divisie Sparta, toen in de winterstop en nog een half jaar later naar PSV. Ja, tuurlijk. Tuurlijk denk je daar wel aan. En, uh... Je bent toen ook trouwens meteen international. Ja, tuurlijk. Kijk, uh, toen is het allemaal heel snel gegaan. En... Vorig jaar was het meer dat ik er nog aan dacht. Dat ik dacht, van, ja, vorig jaar zat ik nog gewoon in de League. En nu, ja, ik zeg niet gewenning, maar ja, nu ben je, al helemaal, ben je al een tijdje hier zeg maar, bij, bij PSV. En dan denk je er wel iets, iets minder aan terug. Maar uh... ja, het, uh... dat halfjaartje Utrecht is goed voor me geweest. Is het nog speciaal als je nou naar de Galgenwaard gaat? Ik denk dat het niet zo speciaal is als, als dan ik naar Sparta terug zou gaan bijvoorbeeld met een wedstrijd. Maar ja, je hebt het toch gespeeld. Je kent mensen, je kent de spelers, de trainers. En uh, ja, Dan is het wel een, een andere wedstrijd dan, uh, dan normale tegenstander. Heeft het er ook mee te maken dat er altijd een aparte sfeer heerst in Utrecht? Hoe bedoel je? Heel fanatiek. Ja, als het goed gaat met de ploeg zijn ze heel fanatiek. Ja. Dan uh, kunnen ze heel erg uh, achter de ploeg gaan staan. Maar uh, ja, ik denk dat wij ons uh, daar niet uh, door moeten laten afleiden. Als je snel voorkomt, dan kan het ook, werkt het ook vaak tegen Utrecht, hè? Ja, klopt. Toen ik thuis zat in het half jaar hebben we dat ook gemerkt. Kijk, als het goed gaat, dan, uh, dan gaat het ook echt goed. En dan krijg je vleugels van het publiek. En als het minder gaat, ja, het is veel eisend zijn ze. En, uh, aan de ene kant is dat goed, maar uh, ja, misschien, is, misschien is dat voor ons nu ook, uh, nu ook een voordeel. Kevin Strootman. Er is Mettens, die weet er ook alles van. Hij beleefde mooie en vooral belangrijke jaren in Utrecht. Het is voor mij wel begonnen bij AGVV. Dat uh, was voor mij ook heel belangrijk. Maar Utrecht was voor mij een hele belangrijke tussenstap. En heb ik een hele leuke tijd gehad. Ik heb er, ik heb er twee jaar uh, gewoond. Ik heb er twee jaar gevoetbald. Ik heb er uh, twee leuke jaren gehad. En Europees voetbal gehaald. Mooie jaren met Utrecht gehaald. Dus voor mij is het wel leuk, uh, leuk om terug te gaan. Galgewaard, mooi stadion, leuke supporters. Dus ja, het zal een mooie wedstrijd worden. Je was een publiekslieveling in Utrecht. Ja, uh, ja toch wel. Dus, uh, ik kan het goed vinden met het publiek. En uh, ja, ik zeg het zoals ik het uh, al zei. Het is een heel mooi publiek om daar te spelen. En, Heel fanatiek en uh, altijd leuk om daar, om daar te spelen. Ja. Als je er nou eens tegenstander komt, is er in een sfeer wat je denkt: van, het is toch een beetje vijandig? Of valt dat mee? Nee, dat vind ik wel. Dat uh, hadden we vorig jaar ook. We speelden maar 1-1. Uh, ja, dat komt toch vooral ook uh, voor, door, het, door, het, door het publiek die daarachter gaat staan. En, uh, ik weet dat zij 1-0 voorsprong kwamen, maar ja, dat uh, daar gaat het publiek erachter staan en is het heel moeilijk. Ja. Hoe zal uh, de Galgenwaardse Dries met ons ontvangen? Oh, ik hoop op een mooie ontvangst. En, uh, dat was vorig jaar uh, met, met uh, momenten was het mooi, uh, sommige momenten wat minder. Maar uh, nee, het, was, uh, het is altijd leuk om mensen terug te zien die je lang niet hebt gezien. En waar je toch uh, dag in dag uit mee, uh, mee bent omgegaan. Maar wel drie punten stelen. Ja, dat wel. Dat zeker. Die, uh, die wil ik wel terug mee naar huis nemen. Dries Bettens tegen Rob Fleur, PSV. Utrecht, dus of Utrecht PSV komende zondag. Vijf weken na het veroveren van het Olympisch hockeygoud in Londen... komen de internationals zondag weer serieus in actie. Niet voor Oranje, maar voor hun clubs. Want uh, dan begint de competitie weer. Veertienvoudig landskampioen Den Bos is ook dit seizoen favoriet voor die titel. Maar bij de vrouwen van Amsterdam denken ze daar heel anders over. De Australische Alison Annen... die twee jaar uh, succesvol assistent van mannencoach... Taker van de Honert... is aangesteld als uh, nieuwe coach. Verslaggever Tim Steens die sprak in Amsterdam... met International Eva de Goede. Maar vroeg allereerst aan Alison Annen... of ze dit seizoen liever op eigen benen wilde staan. Absoluut. Ik had een paar jaar geleden bewuste keuze om een stap terug. Te nemen om uh, iets meer met mijn maatschappelijke carrière uh, te werken. Ook aan de punten waar ik wat zwakker in was. Uh, dus mezelf ont laten ontwikkelen. En uh, ja, nu wil ik dat even proberen. En kijken wat ik heb geleerd in al die jaren. als het uh, goed uitkomt. Hoe was je rol toen bij Taco? Nou, wij deden het gewoon samen. We hebben vanaf het begin aan, uh, aangegeven dat we hebben geen coach en assistentcoach, coach We doen het gewoon samen. En zo hebben we het ook gedaan. En dat, uh, en dat maakt het gewoon zo'n uh, goede samenwerking. Hoe is het zo gekomen dat je coach werd bij Amsterdam? Nou, ze hebben er aan ik mij gevraagd. Mm. Um, dat is al heel mooi. De, Amsterdam is Aranik mijn club uh, mm -hmm. in de laatste jaren geworden. En uh, ik wilde op eigen benen staan, dus ik werd wel bekend uh, gemaakt bij de club dat ik uh, een hoofdcoachrol wilde hebben. Mm -hmm. Ik was wel in gesprek met een aantal andere clubs uh, mm -hmm. die heel interessant waren. Bij Amsterdam is nog uh, een club uh, waar ja, mijn kinderen zouden hier straks komen te spelen. Mm -hmm. En uh, nogmaals, de dames, het team is een fantastisch team. En uh, daar wil ik gewoon uh, heel graag mee verder. We hebben ook heel veel uh, talentvolle jeugdspeelsters. Ja, mijn taak is, vind ik heel makkelijk, uh, hun, hun te laten spelen. En uh, frivol laten spelen en uh, eigen precisie niet te nemen. Want hockey kunnen ze wel. Dus uh, het is niet uh, alsof we heel veel nieuwe dingen gaan doen. Laat de dames gewoon hockeyen en uh, die kwaliteit zit in het team. Maar over het landskampioenschap? Ja, daar gaan we voor. Ja, ik, nogmaals, dit is een team die landskampioen uh, zou moeten kunnen worden. En uh, uh, wij zullen hun proberen om zo, zoveel uh, over te dragen dat ze dat uh, zou worden. Maar uiteindelijk is het aan hun om dat uh, te zijn en worden. Ja, het afgelopen jaar hebben ze in de halve finale verloren van de play-offs uh, Amsterdam. Ze zijn derde geworden in de reguliere competitie. Als we even naar het team kijken van nu in vergelijking met vorig jaar. Je hebt vooral een nieuwe kiepster gekregen, een jonge kiepster. Ja, die Anne is uh, erbij gekomen. en uh, een zeer alleen voor de keepster. ze um... is het nog jong, hè? Ja, joh. Maar ja, nou, zoals, zoals wij net over gehad hebben... De, de twee speelsters in de Olympische finale, de twee keepsters, mm -hmm. waren uh, 17 en 21. Dus leeftijd zegt niet zoveel. En uh, als je haar hoort op het veld hoe zij uh, speelsters sturen mm -hmm. uh, op haar leeftijd... Er zit er heel veel in, deze meisje. En wij willen haar heel graag de kans geven en bieden. En dit is voor een lange termijn. Dit is niet voor een jaar of twee dat zij bij Amsterdam komt. En dit is een hele mooie stap die wij kunnen maken met Anna. En Anna gaat het goed doen dit jaar. Ja, want verder is het team niet veel veranderd. Hè? Want de internationals zijn allemaal gebleven, zeg maar. Dus over die internationals gesproken. Hoe heb je ze teruggekregen na de Spelen? Nou, we hebben hun uh, heel veel ruimte gegeven. En uh, heb ik ook aan, uh, aan hun uh, aangegeven van kom terug als jullie uh, veel terugkomen en zin mm -hmm. hebben. Um, we hebben wel een datum aangesteld. Uh, en iedereen heeft uh, zich zo goed als aan die datum aangehouden. Er zijn een aantal die hebben aangegeven van Joh, ik ben nog niet klaar om terug te komen. En die ruimte hebben we hun gegeven. Uh, nogmaals, ze kunnen allemaal hokje. Mm -hmm. dus, uh, en uh, ze verliezen niet heel veel fitheid in drie weken. Um, en ze, dus zijn ze heel... Fris teruggekomen en dat is heel mooi, want ze hebben heel veel zin in. Ja Eva, tweevoudige Olympische kampioen hier tegenover me. Met uh, ja, Amsterdam gaat de competitie beginnen zondag. Uh, wat heb je na de spelen eigenlijk gedaan allemaal? Ja, veel dingen op me afgekomen. Alleen maar leuke dingen gedaan. Huldigingen, uh, vakantie, leuke feestjes. Dus uh, alleen maar leuke tijd gehad eigenlijk. En wanneer ben je hier begonnen met Amsterdam? Uh, ik denk dat we ongeveer twee weken geleden weer begonnen zijn met trainen. En uh, ja, een paar oefenwedstrijden ook al gehad. Dus uh, zijn we lekker begonnen. Had je wel weer zin in? Ik moet zeggen, uh, op zich wel, ja. Ik denk uh, omdat we na de spelers juist zoveel leuke dingen gedaan hebben... dat we gewoon weer uh, zin hadden om hier bij Amsterdam te beginnen. Nieuwe en gewoon weer je eigen teamgenootjes. Dus uh, nee, zeker. Ja, want Ellison uh, is natuurlijk niet voor niks gehaald. Hè? Het is uh, zelf ook beste speel van de wereld geweest. Die komt hier niet voor de tweede plaats, hè? Die komt hier zeker niet voor de tweede plaats, nee. En uh, nee, we zijn allemaal hartstikke blij dat Ellison er is. En uh, ja, we hopen en denken wel dat we mooie dingen kunnen gaan doen dit seizoen. En je mist een paar wedstrijden aan het einde van deze eerste helft van de competitie, begrijp ik? Ja, klopt. Ik mis uh, vier wedstrijden omdat ik op reis ga. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen met het team. Ja, tot slot, want de laatste keer dat jullie kampioen werden 2009, is al drie jaar geleden. Dus het wordt weer eens tijd voor een titel hier in het Amsterdamse Bos. Ja, vind ik ook. Voor mij uh, nog geen titel, want toen speelde ik hier uh, nog niet. Maar uh, nee, het zou mooi zijn als ik uh, dit seizoen mijn eerste binnen kan halen. En zondag pinoké? Zondag pinoké, is een goed begin. Zo is dat. Nou, we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Hockey International Eva de Goede in gesprek met uh, Tim Steens. Goed, we gaan naar uh, het uh, honkbal nog eventjes. Nederland heeft uh, dus die finale bereikt van de EK in eigen land. 2-0 overwinning op uh, Spanje. Zondag wacht nu uh, Italië. De Spanjaarden die, uh, wisten niet te scoren. Dat was mede te danken vanavond aan het goede werpen van Rob Kormans. Rutger Hekman met de Pitcher. Bob Kordemans, zijn dit eigenlijk de wedstrijden die je altijd op het EK wil spelen tegen elke tegenstander? Nee. Waarom niet? Nou, omdat het veel te, veel te eng was, moet ik zeggen. Ja, we scoren maar twee punten in de eerste inning. En daarna gooit hun pitcher het, het ook dicht. net als ik. En ja, dan zie je in de laatste inning kan het zomaar ineens met twee hits en nog een bloephitje kan het zomaar ineens gelijk staan. En dat is een beetje te eng. Uh, hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd, want volgens mij gooide je weer fantastisch met 9 strijken strijk uit. Ja, het ging inderdaad erg lekker, het uh, armen voelde niet top, maar je denk van nou ja, laatste, laatste wedstrijd van het jaar voor mij, de, <lacht> laatste kunstje, alles eruit, kijken hoe ver ik kan komen. Ja, wat 7 winnings uh, was goed. Laatste wedstrijd van dit jaar, ook de laatste wedstrijd in het Nederlands team, denk je dat? Nou nee hoor, dat denk ik nog niet, ik uh, wil nog, uh, WBC wil ik nog meemaken, World Baseball Classic, en daarna gaan we eens uh, verder kijken, maar uh, ik Ben al niet klaar. Nog niet klaar. Um, uh, morgen tegen Italië. Wat denk jij van die wedstrijd? Is, is Italië net zo sterk als Spanje? Uh, ik denk dat Italië sterker is, maar uh, ja, je ziet vandaag als, als er een goede goede pitcher op gooit, dan kan het allebei de kant op natuurlijk. Dus ja, dat we zullen zien morgen. Inderdaad, zo is het. We zullen zien morgen dus Nederland Italië om niks en dan uh, overmorgen om de Europese titel. Even kijken wat er gebeurde in de Eerste Divisie vanavond. Eindhoven tegen Helmondsport 3-4. Een belangrijke overwinning voor koploper Helmondsport. Uh, Guvench was belangrijk met drie treffers in de eerste helft. De Graadschap MVV 1-1. Fortuna zit er tegen Vorendam 1-0. Den Bosch Celsius 3-0. Veendam AGO door Apeldoorn 2-0. Veendam kwam vlak na dus met 10 man te staan. Pedro kreeg daar rood. Dus ondanks liep Veendam daarna uit naar 2-0. Kambuur tegen Almere City werd 5-2. Schokker maakte er 2 voor Kambuur. Voor Almere maakte Van Zanen beide doelpunten. Uh, FC Oost hebben we nog. Tegen FC Dordrecht werd 1-1. Zondag Sparta Go Ahead. En maandag Telstra Emmen. Sport 15 uit 5. Tweede MVV met 11 uit 5. Dit was het. Bijna, want we hebben goed nieuws over een man die ooit... De titel verspeelde op 100ste, Luister mee. Wordt het een 34 e voor Michel Mulder? Hier een 3-of. Ja! 34-66! Zo, zo, zo. Baanrecord. Baanrecord voor Michel Mulder. Krijgen we voor het eerst een Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter of niet? Het wordt, jawel, 34-84... Voor uh, Mo Nee, niets, Geen wereldkampioen. Mo blijft Michel Mulder net voor een honderdste. Een honderdste van een seconde. Toen, oh, oh, oh. toen, toen. Oh, oh, oh. Toen dus niet. Maar nu dus wel. Want Michel Mulder is wereldkampioen in lightskaten gewonnen. In San Benedetto del Tronto. Goud op de 500 meter. Nu dus wel. Van harte gefeliciteerd. We hebben geprobeerd om hem te bellen. Maar we kregen hem dus niet te pakken. Zometeen met het oog op morgen en morgen weer het sportforum om half vijf. Daarin Bert Maaldrink, Ton boot en Koen Greven. En morgen om twee uur natuurlijk de dubbel in de Davis Cup. En goedenavond. Zondagmiddag kwart over twaalf, Govert van Braco met de testtribune. Hallo. Hallo, Frank. De gast, de koning van de ochtendradio. Even. Ja, Frank, Goedemorgen. Radio-dj Edwin uh, ja. Evers. Oh, goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, het? Over het geheim van een gezellig programma. <laughs> Christina Aglema. <laughs>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 Kijk op bruinzeelparket.nl. Combattimento Consort Amsterdam speelt Hendel's Conchetti Grossi. Nieuw op cd en live vanaf 27 september. Kijk op Combattimento.nl. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.